Mijn verhandeling, of preek, hoe je het ook noemen wilt. Uh, vanmorgen, die cirkelt om twee vragen. En de ene vraag, die luidt: Heb je dan geen geloof? En de andere vraag is: Wie is toch deze? En het betreffende Bijbelgedeelte, dat komt uit Marcus 4, dat lees ik met u na de inleiding. Uh, waar ik nu eerst mee begin. Als wij om ons heen kijken, gemeente en mensen aanspreken... dan komen we erachter dat er eigenlijk best veel mensen zijn, eigenlijk ja, bijna alle mensen, die geloven. Sterker nog, geloven, dat doet eigenlijk iedereen wel tot op zekere hoogte. Ik noem het geloven als een soort basisprincipe. Ik geef u een eenvoudig voorbeeld. U bent vanmorgen naar deze dienst gekomen... Dat is u verteld, u wist dat, u heeft een rooster. of U weet gewoon dat hier elke Shabbat om half elf in dienst is. En u had raar staan kijken als hier vanmorgen de deuren gesloten waren. Maar de deuren waren open, alles stond klaar, koffie en alles. En de samenkomst waar u voor kwam, nou, die wordt gehouden. Informatie die u bezat, die klopte. Die bleek betrouwbaar. De koffie die u hier drinkt. Het broodje straks, daarvan gelooft u dat, dat dat, u dat rustig kunt nemen, dat dat koosje is zelfs nog. Daar twijfel je niet aan. En hetzelfde doen u en ik in talloze gevallen de hele dag door en het hele leven door. Je rekent op dingen, je vertrouwt erop, dat het zo zal zijn, je gelooft het. En dat geloof, dat is op, een, op ervaring gebouwd. Geloof, vertrouwen in mensen. Als dat er niet was, ja, dan zou het leven wel heel erg moeilijk worden. Als we een medische ingreep moeten ondergaan... of een andere behandeling voor onze gezondheid... dan vertrouwen we ons aan de artsen toe. Althans, dat willen we graag. We geloven, we gaan ervan uit, we vertrouwen dat die arts weet wat hij doet. Maar u zult het waarschijnlijk wel met mij eens zijn dat het al wel een beetje moeilijker wordt. En soms zelfs heel moeilijk. En dat het je zelfs uit de slaap kan houden. Maar wat je wilt is natuurlijk niets liever... dan dat je in vol vertrouwen... aan de deskundigheid van die medicus over kunt geven. Hij weet het, denk je, vertrouw je... en bij hem ben ik in goede handen. Maar dat vertrouwen staat al onder spanning. Meer dan toen u hier vanmorgen aan de deur voelde. Maar we gaan nog een stapje verder. Hoe zit het met u en mijn vertrouwen op God? Zoals wij hier op Shabbat bij elkaar zitten... Eh, geloven wij op zijn minst dat er een God is. Anders denk ik niet dat u hier gezeten had. Maar iets anders is... of wij ook het volste vertrouwen in hem hebben. Echt in hem geloven maar dan ook echt. Want dat is geloven. Vertrouwen dat je veilig bent in Gods handen... ondanks dat je hem niet ziet. Die arts of die chirurg... die kan je door zijn persoonlijkheid... en door zijn deskundigheid... en door de rust die hij uitstraalt... vertrouwen inboezemen. Maar hoe is dat met God? Boezemt hij ook vertrouwen in? Nou, we weten bij veel mensen niet. Die zijn eerder geneigd om God de schuld te geven van alle dingen die in de wereld misgaan, of in hun eigen leven. Want als God er dan al is, dan, nou ja, dat, dat, dat weten we. En laten we niet te snel oordelen. Want wie van ons heeft hiermee ook niet zijn problemen? Hoe vaak komt ook bij ons niet de schreeuw uit ons hart? O God, waarom toch? Er zijn al verschillende dingen genoemd... die in de afgelopen week gebeurd zijn. Wij zongen vanmorgen... Jubel, dochter van Jeruzalem. Ik weet niet of die opgevallen is. Maar op de achtergrond zag je al die fotootjes van die kinderen die had van shame, Terwijl we dat zongen. Ja. U bent God en u grijpt niet in. Wie denkt dat niet? Wie roept dat af en toe niet? Er zijn mensen die als ze die onsterfelijke dingen horen en zien op tv of hoe dan ook dat ze zeggen, ik wil in deze wereld niet meer leven. Ze vinden het te zwaar om te verwerken. Het gaat er bij hen te diep in. Maar we moeten verder. Kwaad, dat wordt weer naar de achtergrond verdrongen. We worden weer afgeleid door de dingen van de dag. En een poosje later kunnen we toch weer een beetje lachen. Hoe onbegrijpelijk dat het eigenlijk ook is. Ja, aan de andere kant ook maar weer gelukkig dat het leven, ondanks al die verschrikkingen... toch ook weer afleidt. Al maakt het natuurlijk enorm verschil... of je die verschrikkelijke dingen zelf meemaakt... of dat je ze van een afstandje hoort. Hoe dichterbij... hoe angstaanjagender... en hoe schokkender... en, en hoe meer schade je erdoor oploopt. Maar goed, dan toch de vraag... want die blijft staan... Hoe is het met ons vertrouwen op God? Ook als we al dat schokkende om ons heen zien en horen... ...soms zelf meemaken... ...als we aan grenzen komen... ...of over grenzen heen gaan... ...ja, waar geloof in God... ...in geen velden of wegen zijn te bekennen... ...naar het ons toeschijnt. En als in die verlatenheid... en eenzaamheid... Je alle hoop ontvalt en er geen, jezelf geen antwoord vindt op de vraag, ja maar, hoe zit het dan met mijn geloof? Of als iemand anders dat aan je vraagt. Terwijl geloven, echt geloven in de Zoon van God betekent dat je eeuwig leven hebt, je, dat heb je dan. Het is niet iets dat je misschien ooit eens zult krijgen, later. Nee, je hebt het, wie in de Zoon gelooft, heeft het. Zo staat het in de Bijbel. En dat wil zeggen dat niemand en niets je dat kan ontnemen. Het betekent dat je altijd in hem geborgen bent, in leven en in sterven. En niet af en toe, als het dan allemaal lekker loopt, maar altijd, wat er ook gebeurt. En er gebeurt heel wat. Er kan heel wat gebeuren, ook in het leven van een kind van God. Zoveel dat je het geloven bij zou verliezen, als God het zelf niet zou verhoeden. Ja, dat is één, maar aan die andere kant is dat verschrikkelijker dan toch ook maar. En dat kun je niet uitbannen, je kunt niet zeggen dat is niet gebeurd, of dat gebeurt nooit meer, want het herhaalt zich steeds weer. Je kunt niet doen alsof het er niet is, dat gaat niet, het zou dwaasheid zijn, dat, dat zijn we allemaal met elkaar eens. Hm? Daarvoor, daarvoor raakt het ons allemaal veel te diep. Hm? Maar, gemeente, het geloof in de Zoon van God, Yeshua... Dat gaat dieper. God weet ook, wat er, beter dan wij, wat er in deze wereld te koop is. En hij weet net zo goed of nog beter dan u wat er in uw hart omgaat. Ook op dit moment, de afgelopen week of de afgelopen nacht. Nu misschien ook wel voor een of ander probleem of grote zorgen wakker hebt gelegen. Maar het kan. Hij, hij weet van alle angsten en zorgen. Hij kent de nood van de wereld... Hij kent ook de hopeloosheid van de mensen, van mij en van u. En hij weet ook de oorzaak. Ja, die weten wij ook. Zoals we zoveel weten. En wat we natuurlijk ook weten is dat God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden. In deze wereld, in die kapotte wereld waar de ene vreedheid naar de andere wordt begaan. Waarop onrecht en het voor het zeggen schijnen te hebben. Waar ziekte en dood heersen. wordt het dagelijks mee geconfronteerd waar de grote tegenstander, de Satan als een briesende leeuw, op zijn prooi uit is. Dat is, ik vertel u niets nieuws, de situatie van deze wereld in het algemeen en van elk mens in het bijzonder. Al zijn er natuurlijk gradaties in de manier waarop, in de mate waarop ieder dit beleeft. En het gaat in deze wereld zo te keer dat wij als gelovigen het zicht op de veilige kust... uit het oog dreigen te verliezen... en met de discipelen wanhopig uit te roepen... hoe zit het eigenlijk, Heere God? U ziet toch wel dat het hier fout loopt... dat we ten onder gaan, dat de tegenstand te groot is... en de golven te hoog... en dat de wind de draak met ons steekt... en dat we het echt niet gaan redden... en merken we nu... nu op dit moment, nu juist niets van u. En zo, zusters en broeders, komen wij aan bij het schouwspel die avond daar op het meer van Galilea. Want daar zouden wij het over hebben. En dat lees ik u nu voor uit Marcus 4, het laatste gedeelte uit Marcus 4, vers 35 tot 41. Daar staat boven Jezus stilte de storm... Elke vertaling staat er weer wat anders boven. Maar goed, het gaat wel steeds over die storm. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, Yeshua, tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op, en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen, en ze wekte hem en zeiden tegen hem: "Meester, bekommert u zich niet erom dat wij vergaan?" En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: "Zwijg, wees stil." En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig, hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar... Wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Marcus 4 dus, ja. We vinden het ook in, in Matthäus, Matthäus 8 en ook in Lukas 8. Uh, we gaan een hoofdzaak uit van wat we hier gelezen hebben in Matthäus 4. Maar... We kijken af en toe ook bij uh, Matthäus, dat is heel erg verhelderend. Nou, het begint met op die dag. Op die dag dus, Marcus. Nou, uit wat eraan vooraf gaat, onder andere de gelijkenis van de zaaier... en de gelijkenis van het mosterdzaad, die we ook in Matthäus 13 vinden. Er staan zeven of acht gelijkenissen. Nou, daaruit kunnen we opmaken dat het dus op die dag was dat Yeshua al die gelijkenissen uit Matthäus 13 vertelde. Diezelfde dag dus. Die dag daaraan en op het meer van Tiberias, waar hij in gelijkenissen sprak over de verborgenheden van het Koninkrijk van God. Het was ondertussen wel avond geworden. het is het eind van de dag. En wat zien we dan? Een vissersbootje als een prooi van een woedende zee. En die erin zaten, zagen de dood voor ogen. Het zou een kwestie van tijd zijn, want tegen dit natuurgeweld moesten ze het onherroepelijk afleggen. Zo'n bootje tegenover die kolkende en schuimende watermassa. Ik hoef de spanning niet op te voeren, want hoe angstig het avontuur ook was, het heeft voor ons geen verrassing meer. Wij weten hoe het afgelopen is. In één klap veranderde de hele situatie. Van het ene moment... Op het andere viel het stil, volkomen stil. En tussen haakjes in, Ma, in Matthäus, Matthäus die gebruikt woorden in dit, in, waar hij het beschrijft in Matthäus 8 als mega, heeft het over een, een, een, een mega stilte en hij heeft het over die, die golven, die wind, heeft het over een en niet zoveel Grieks, maar hij heeft het over seismos, over een beving dat zijn. Hij gebruikt dus apocalyptische termen die je niet in vertalingen terugvindt, want alle vertalingen hebben het over een storm of een grote storm. Maar hij gebruikt ze wel. En op plaats kom ik daar nog op terug. Wat die stilte, megastilte, wat een gewaarwording moet dat geweest zijn. He? Wat de ondergang scheen te worden. De tiende storm en de beukende golven, die bliezen van het een op het andere moment de aftocht. Ja, wie is hij toch? Een vraag. Ja, was het een vraag? Of begrepen ze het? Waarin die vraag het antwoord besloten. Deze plotselinge wending, gemeente, is niet wat er standaard als een automatisme gebeurt op onze gebeden als zeeën van zorgen en angst op ons afkomen. En je het niet redt met alles wat je in stelling brengt. Of wat je niets meer in stelling hebt te brengen. Als je uitgeput bent. Lees het in de Psalmen. Uit de diepten roep ik. En elders zit iemand in een, in een diepe modderput. En die voelt zich steeds dieper wegzakken. Of wordt door vijanden als een zwerm bijen omringd. Ga maar door. Gekneld in banden van de dood, benauwdheid. Hoe vaak spant het er niet om in die Bijbel, in die psalmen met name ook. Zou God vergeten genadig te zijn? Ja, dat komt allemaal in het hart van de gelovigen op in de Bijbel, blijkbaar. En dan is het de mens wel heel erg bang te moeden. Het is Bijbelse realiteit. De Bijbel is een boek niet alleen ja, van en voor alle tijden. Ook toen was er de strijd tegen het water en de wind tegen stormen en golven. En tegelijkertijd leren die psalmen ons dat onvoorwaardelijke vertrouwen in God, dat Hij alleen onze ware toevlucht is, ondanks de tegenstellingen en beperkingen in onze menselijke natuur. We hebben niet alles in de hand. We moeten loslaten. Dat moeten we goed beseffen. Dat moeten we ook accepteren. Er zijn geen kant-en-klare antwoorden op elke vraag. Althans niet de antwoorden die wij verwachten, die we graag willen horen. Wat wij zien, ons zicht is beperkt. We dringen niet door de nevelen heen. Maar we geven onszelf met al onze noden in de hand van een ander. Soms met veel moeite. Omdat we bang zijn, zo zijn we ook nog, dat het bij hem op een grote hoop gegooid wordt en vergeten dat hij te laat komt. En hoe zit het met dat geloof van je, is dan zijn vraag. Vertrouw je me soms niet? In zijn handen zijn we veilig met alles wat we met ons meedragen... en wat ons vroeg of laat zwaar wordt. Zijn handen verslappen niet. Die zijn altijd aan het werk... Wonderlijk aan het werk, ook als wij het niet zien. Maar wij, wij hebben met obstakels te maken. Wij hebben te maken met gebrek aan vertrouwen. We hebben angst voor het onbekende, het onbeheersbare. En ook al hebt u, en ik ook niet, nooit een vliegende storm op zee meegemaakt, dan komt het u misschien toch niet allemaal... Vreemd voor, niet als iets uit een totaal andere wereld. Maar hebt u daar uw voorstellingen bij? Vanuit uw eigen leven en denkwereld? En vindt u er misschien wel veel in terug van uw eigen geestelijke strijd? Ooit of nu. Terwijl buiten alles rustig is. De buitenkant, bedoel ik. Woedt er van binnen de storm... Rembrandt van Rijn, onze vaderlandse schilder, die heeft ons een olieverfschilderij van dit tafereel, als van zoveel anderen, nagelaten. En dat schilderij, dat hing in een museum in Amerika. Ja, daar hing het, want het is gestolen in 1990. En in het museum, daar hangt nog steeds die lijst. Een lege lijst, want die mevrouw die dat schilderij geschonken had in dat museum, die had bepaald dat die dat alleen dat Schilderij, maar hele collectie, dat daar altijd zou blijven hangen. Nou ja, goed, die lijst hangt daar dus. In plaats van dat angstige, benauwde tafereel... dat Rembrandt op zijn geniale wijze tot de menselijke verbeelding deed spreken... Nou, dat, dat is dus een lege lijst. Dat, ja. Prachtige lijst, zonder iets erin. Zonder de herinnering aan wat het was, maar dat ons nogtans veel te zeggen heeft. Want, goede vrienden, wat is ons dat schilderij zoals het ons door Marcus voor ogen is geschilderd nog waard? Het is niet ondenkbaar dat het ook voor ons niet veel meer is dan een lijst, een mooie lijst van mijn part, een lijst nog wel van allerlei menselijke beschouwingen en theorieën om het gebeuren heen. Zonder dat wij eraan toekomen. om het ook echt te geloven. Of ga ik te ver? Bent u nooit in paniek? Staat u nooit de stampvoet? En dat doet u misschien niet. En dat God niets van zich laat horen. Of dat hij slaapt? Of. met de nodige irritatie. bekommert het u niet dat. Het avontuur zoals ons dat hier beschreven wordt. omdat van. ...begin tot eind te geloven... ...ben niet aan te twijfelen... ...dat het allemaal zo gebeurd is... ...waar gebeurd... ...en ook nog eens kunnen getuigen... ...dat ook in je eigen leven... ...de goede hand van God... ...meer dan eens... ...voor uitredding zorgde... ...uit benarde situaties... ...en dan toch, toch weer... ...dat dubbele... ...ja, is toch voor mij waar... ...en ook nu weer... Ook voor mij, voor u. Als je op alle omstandigheden ziet. En je alles uit de hand dreigt te lopen. En dan te weten, te geloven dat het in zijn hand volmaakt goed is. Als je dat gelooft, ja, dan heb je vrede. Zoals Jezus in volkomen rust en vrede in dat achterschip lag te slapen. Ja, dan wel. Maar gemeente, gebeurt meer dan dat hij daar maar ligt en blijft liggen. Hij is niet alleen de volmaakte rust, maar hij is ook bij machten rust te brengen. Daar en toen en ook hier en nu. Ook daar waar u er misschien al zo lang helemaal geen wijs meer uit kunt. En de dingen en verhoudingen, ja... ...zich hebben ontwikkeld... ...zoals ze zich nooit hadden mogen ontwikkelen... ...maar die wel muurvast zijn gaan zitten. Of geloven we wel het een en het ander niet... ...wel dat het bij een ander kan... ...dat is weer minder erg en dat is toch weer anders... ...maar niet bij u en niet bij mij. Een God die niet hoort... ...bij wie je eindeloos in de wacht wordt gezet... ...een God die slaapt misschien. Een schilderij dat het misschien toch te mooi voorstelt... Niet meer dan een schilderij op een doek. Een doek dat net zo geduldig is als papier. Het antwoord op al deze vragen het zijn hele diepe en bange vragen. Die ook diep in de mens kunnen leven. En denken heel veel mensen leven. Het antwoord op die vragen, dat ligt in Jezus' vraag. Hebben jullie daar geen geloof? Hoe zit het eigenlijk? Dat zit er in die vraag. Hè. Hoe zit het eigenlijk vrienden? Diezelfde vraag die ook bij ons opkomt. Hoe zit het eigenlijk? Maar dan in ongeduld. Irritatie of nog erger. Hm? Maar bij hem... Bij hem is dat niet zo. Hoe zit het eigenlijk? Hm? Daar ligt inderdaad een licht verwijt in. Maar gemeente, niet nadat hij het volkomen stil heeft gemaakt. Zijn vraag... Hoe zit het met dat geloof van jullie? Het was geen afwijzing. Het was geen bestraffing. En ook geen afkeuring waarmee ze op hun nummer werden gezet en afgescheept, en daarmee als gevolg van hun eigen kleingeloof tekort waren geschoten en dus ook niet op hulp hoefden te rekenen. Het verwijt zit erin, dat is zeker. Maar hoe? Jullie wisten het toch? Hm? Of wisten jullie dat dan niet? Hm? Jo, ja? ja, eigenlijk wel. Ja. Die vraag... wordt niet door een bulderende storm overstemd. Yeshua schreeuwt... te midden van het geweld niet in paniek terug. Die vraag wordt pas gesteld... als dat geweld tot bedaren is gekomen. Eerst dan als de angst in hun ogen plaats heeft gemaakt voor de verwondering. Dan klinkt die vraag, in de stilte, in alle rust. Daar geeft hij zijn onderwijs. Nadat hij hun, ondanks hun tekort, heeft gered. Hij heeft voor hen geloofd. Hij heeft hen er doorheen geloofd. En niet afgerekend op hun tekort. Natuurlijk moeten wij... Ook in hem geloven. In hem geloven. Maar ook zijn geloof navolgen. Het geloof van Jezus navolgen. Hm? Of dat kan. Ja. In ieder geval doet hij het voor ons. Hij rekent het ons toe. Plaatsvervangend. Plaatsvervangend ging hij ook onder in de storm en de golven op Golgotha. Waar wij hem niet konden volgen waar we hem niet hoefden te volgen... en waar hij later als triomfator op dood en ondergang tevoorschijn trad... als de levensvorst. En daar ligt het geheim, daar ligt toch het geheim... en de grond van elke redding. Zo is het daar gebeurd. Toen, onder die omstandigheden. Daarna was het weer voorbij, dat is stil. De rust was weer gekeerd... Ja, en dan vergeten mensen ook weer snel. Ze zetten immers weer veilig voet aan wal. Het was hun les en ze hadden in ieder geval wat uitgeleerd. En in het vervolg zouden ze misschien toch wel wat beter op de lucht letten en de wind en zich zo mogelijk niet meer zo laten verrassen als toen. Want voorkomen is beter dan genezen en misschien waren ze toch te nonchalant geweest. Ook een optie misschien, Ik weet je niet. Een mens blijft redeneren en analyseren en zo liefst mogelijk zelf de touwtjes in handen houden. En zo mogelijk ook de eer. Maar het water en de zee op zich zijn niet veranderd. Ze blijven even bedreigend en wij bevinden ons daarop. En in dat bootje, op die zee, de levenszee, daar zijn ook wij. En het gaat meer dan eens behoorlijk tekeer. Het is een alsmaar doorgaande strijd, die niet op alle momenten even hevig is. Maar de overwinning is er ook. Die staat zelfs vast. En die is eenmaal volkomen behaald. Maar de strijd is nog gaande. In een van onze slaapkamers hangt een tegeltje met de tekst. Vrees niet, ik help u, het Isaiah. Wat er op dat tegentje geschilderd is, dat is geen kunstwerk. Dat is een allereenvoudigste tekening, een, een schets eigenlijk. Waarop een enorme, hoge, dreigende golf te zien is. Met daarnaast een enorm diepdal. Ja, dat, die twee gaan altijd samen. En elke keer als ik er naar kijk, en ik kijk er vaak naar... ...dan bekruipt mij een zekere angst. Stel voor dat ik me ergens in die woeste, kolkende zee zou bevinden. Zou ik dan nog wel de moed hebben... Een poging te ondernemen om te overleven. Heel veel mensen is het ooit in werkelijkheid overkomen. Ik zou mezelf, denk ik, geen schijn van kans geven. Overweldigd dat ik zou zijn door angst. Op het plaatje zelf, dat tegeltje, is niets te zien van een, van een mens of een schip in nood, van die baren. Het wordt aan je eigen fantasie overgelaten. En met die fantasie ben je heel snel klaar. Je heel snel uitgefantaseerd. Maar dat eenvoudige schetsje, op dat tegeltje, dat dan zo weinig aan je fantasie overlaat, laat, laat nog iets anders zien, waarover je je meer gedachten kunt maken dan over die reddeloze schipbreukeling, die ik er in mijn fantasie maar bijdenk. Boven dat woeste water met zijn verpletterende kracht zie je een vogel. Volgens mij is het een meeuw. Met zijn vleugels wijd uitgespreid zweeft hij op de wind, dezelfde stormwind die luttele meters onder hem dat angst angstaanjagende tafereel veroorzaakt. En het deert hem niet, hij zweeft erboven, hij kijkt erop neer. Die vogel is veilig, maar hij kan mij, gesteld dat ik daar in de diepte was, niet redden, ook niet als hij nog tien van zijn makkers bij had. Ze zijn van een andere wereld, dat besef ik. En daarmee ben ik ook met dit gevleugelde schepsel aan het einde van mijn fantasie. En net zo min, als die meeuw in paniek raakt van de chaos onder zich, schijnt Yeshua in zijn rust gestoord te worden door de machten van de chaos rondom hem. Maar wat zit er voor mij anders op dan onder te gaan? Ik ben Jonah. Kortom, nog links, nog rechts, nog boven, nog beneden is er enige reddingsboei of een uitgestoken hand. Een prooi van het gespook van water en wind. Met, een, met de psalmdichter te zeggen, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. En alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Of Jezus' leerlingen het in die nacht gezongen hebben, het lijkt mij geen reële optie. Maar ze hebben gedaan wat ze konden, ze hebben waarschijnlijk boven hun krachten gewerkt en geploeterd, tot ze voor het complete échec, de complete mislukking stonden. En toen hebben ze geroepen, tegen de bulderende storm in. Ik weer met een psalmwoord, althans, zo doe ik het, ik riep tot de Heer met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Zover is het wel gekomen. En toen? Toen stond hij op. Op het laatste moment, lijkt het, als het bootje op breken staat, spreekt er iemand in de taal van golven en wind en op hetzelfde moment is het over en treedt er een grote, een mega stilte in. Ik stel het me zo voor dat die net ingezette aanval van een nieuwe razende stormvlaag halverwege werd afgebroken en de uit alle macht aanrollende golf doodviel. Van het ene moment op het andere. Terstond, stond. is een woord dat je bij Marcus veel leest. Het woord de storm de adem af. En de megagolf die zich als een grommende beer op hem wilde storten... zakte op slag in elkaar. Op het nippertje gered in hun beleving. Bijna te laat in onze waarneming. Kantje woord. Maar het zit anders. Waarom ben je zo angstig? Hoe zit het met je geloof... Weet je niet dat er één is die alles in zijn hand heeft? Ja, een licht verwijt, dat klopt. Kleingeloof wordt het ook genoemd, ergens anders. Hij is er. En hij heeft alles in handen. En ben ik net zo veilig als die vogel op dat tegeltje? Of gaat dat mijn geloof toch te boven? Is dat, is dat stadium voor mij wel haalbaar? Ik, ikzelf, ik haal dat niet. Zij konden het weten, net zo goed als wij. Wij weten ook allemaal, weten, weten wel. Jullie beseffen, en dan vertaal ik vrij wat Yeshua gezegd zal hebben... ...jullie beseffen wel de ernst van het gevaar, dat wel. Maar niet dat je mij aan boord hebt en daardoor in paniek raakt. Hij ziet dus wel hoe wij eraan toe zijn... Hij weet gewoon van onze paniek. En hij zegt, hij zegt, wees niet bang. Wanneer niet? Vandaag niet. Terwijl het woord voor je oren gesproken wordt. Wees niet bang. Vandaag niet en morgen niet. <clears throat> hij zegt het en hij doet het. In mijn zwakheid en in mijn hopeloosheid tilt hij mij op. De gemeente, het verhaal is bekend, het is overbekend. We weten, dat het, uh, we, we weten het ook zonder schilderij in de lijst. We kunnen het blind uittekenen. Bang avontuur, prachtig voor de zonderschool. Uh, of om uit de kinderbijbel voor te lezen. Maar wij, wij weten al van tevoren wat er komt als het onderwerp wordt aangekondigd. Wat zit er nog in wat we niet weten? Hm? Het is een leeggepreekt onderwerp, zou het kunnen zijn: stukgelezen avontuur. Een lijst zonder schilderij. Je kunt wel dromen, maar zomaar ineens kan het gebeuren. Hè? Of kan het weer gebeuren, zoals hier. Zonder kwaad vermoeden, even oversteken, vertrekken onder een blauwe hemel. En onverwacht in zwaar weer terechtkomen. Zomaar ineens wordt het oude, angstige avontuur tot leven gebracht. En denk je dat je iets vreemd overkomt. En je begrijpt dat je het eigenlijk nooit begrepen hebt. Een belangrijk gebeuren in, dit, in wat dit avontuur is... dat de overtocht werd gemaakt op aanwijzing van hun meester. De Sjoor ging ze zelf voor. Hij was al in het schip toen zij gingen. Hij neemt het initiatief. En met hem komen ze in de storm... en uiteindelijk ook veilig en behouden aan de overkant. Het is hun overkomen. Niet als een avontuur dus. Niet uit onoplettendheid... Maar in de navolging. Dus geen kwestie van de volgende keer beter opletten. Of van morgen het storm te hard gaan we niet weg. Wat op zich natuurlijk een hele verstandige overweging had kunnen zijn. En dan die vraag. Wie is toch deze? Wat voor iemand is deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzamen. Ondanks alles wat ze met hem mee hadden gemaakt. Toch die vraag. En meer dan een vraag. Geen vraag geformuleerd dogma. Dat is spontaan uit controle. Niet een echt statement. En zo denk ik dan, als ik dat lees, dat mag ons ook wel een beetje bescheiden maken. En niet al te stellig wat wij allemaal menen te weten over hem. Een beetje voorzichtig in het poneren van stellingen. En leren, leringen aangaande wie hij nu precies is en niet is, geweest is en niet geweest is zal zijn en niet zal zijn, behalve dan uiteraard dat hij de zoon, de grote Davidzoon is, de zoon van God. En, en, en nog wat meer, dat, dat weet ik ook wel een klein beetje dan. He, maar ik denk dat we hem beter maken tot het voorwerp van onze verwondering, dan tot het voorwerp van allerlei beweringen en theorieën, en daar vervolgens elkaar mee om de oren slaan. Wie is hij toch? Die vraag die hoor ik ook nog vlak voor zijn hemelvaart aan de oever van ditzelfde meer. Maar dan in alle vroegte in de stilte van het ochtendgloren. Toen hij diezelfde discipelen vanaf de wal aanwijzingen gaf en na de grote vangst de maaltijd met hen gebruikte. Dezelfde vraag als toen ze hem op dit meer in macht en in majesteit zagen optreden tegen de machten en apocalyptische krachten... en ze bedwingt en bestraft. Misschien hebt u zich die vraag ook wel eens gesteld. Wie, wie is hij toch? In het rumoer van ons leven, van elke dag, komen wij daar maar heel moeilijk toe. Hij, Shua, hij moet de stilmaken in ons. Onze ziel stilmaken tot hem... En dan zijn we even helemaal uitgepraat. Als hij de onrust in ons tot bedaren brengt en zijn shalom over ons legt. Dan komt in die stilte de vraag van de diepste verwondering boven. Wie is hij toch? Niet als een benauwde vraag, helemaal niet. Dat was het hier ook niet meer. Maar als een jubel uit een bevrijde ziel en een ontspannen gemoed. Wil wil ook nog op iets anders wijzen, gemeente. Uh, ik, ik zei al, wij houden ons zoveel mogelijk aan, aan Marcus... maar we kijken af en toe ook bij Matthäus. Nou, in het hart van Matthäus 8... waar dit gebeuren ook verhaald wordt in Matthäus 8... in het hart van Matthäus 8... daar horen wij ineens, geheel onverhoed... van de naamloze knecht uit Isaiah 53. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen... En onze ziekte gedragen. En in de drie versen daaraan voorafgaand. genas hij de schoonmoeder van Petrus. Dreef hij met een enkel woord demonen uit. En genas hij mensen die er slecht aan toe waren. En wat doen dan deze woorden over de leidende des heren. In een hoofdstuk dat de majesteit en macht van Jezus doet uitkomen. Want wat erop volgt dat is ook weer een en al blijk van Jezus' macht en majesteit. Jezus die die storm stilt... en die die bezeten aan de overkant geneest redt. Daar ligt de vraag... wie is toch deze die hier door de discipelen gesteld wordt? Ja, dit is eigenlijk dezelfde vraag die in Jezaja 53 opgesloten ligt. Maar dan met, vanuit een totaal andere achtergrond... In Eerzaar 53 wordt die vraag gesteld van, naar de laagte toe, dat je mij waardig, wie is dat toch, die leid, wat hij allemaal ondergaat. Maar hier, de tweede, de discipelen, wordt die vraag gesteld, opziende naar de man aan wie de wind en de zee gehoorzamen. En wat ik eerder al zei, wat hier gebeurt, dat gebeurt in de navolging van, van de Messias die onze zwakheden op zich heeft genomen en onze ziekte gedragen. Dat zit er dus allemaal achter. Als hier dat scheepje ineens door oerkrachten bedreigd en compleet bedolven wordt onder het water. Wie Jezus navolgt, loopt terhalve een gereden kans in zwaar weer terecht te komen. Om het met een tekst te illustreren, we moeten door vele verdrukkingen Ingaan, binnengaan in het Koninkrijk van God. Ja, daar grijpen we misschien niet zo makkelijk en zo graag naar, die teksten, maar dat is wel wat dit, dit, dit gebeuren ons hier ook leert. In de navolging, op de weg die je zelf niet kunt kiezen, gemeente, daar heeft Hij alles in handen. In de navolging waar je soms radicale beslissingen moet nemen, op onbegripstijd, alles opzij moet zetten. En dan ook nog eens een keer alle kwaad van de wereld over je heen kunt krijgen. Daar heeft een slapende, Yeshua, alles in handen. En deze reis die is veel betekenisvoller dan je op het eerste gezicht zou denken. Aan de andere kant van het water ligt namelijk het gebied van de heidenen. En Het is Yeshua's bedoeling om de komst van het koninkrijk... niet alleen te delen met zijn eigen Joodse volk... maar uiteindelijk met alle volken van de wereld. En dat de zee zich schijnbaar tegen deze missie verzet... is vanuit een bijbelse context heel begrijpelijk. Want de wateren die staan heel vaak symbool voor plaatsen... waar demonische krachten woeden. <tie> en uiteraard verzetten deze zich met alle middelen... Tegen Gods plan om alle volken redding te brengen. Met de zwijnen kieperen ze even later van de stijlte af in het donkere water. Ten slotte wil ik met u nog naar de profetische betekenis van dit gebeuren kijken. En het zetten in het perspectief van het wereldgebeuren nu in het algemeen en de situatie van Israël in het bijzonder. Het staat model voor wat er in de eindtijd gaat gebeuren. In de psalmen lees je er ook frappante parallellen over. Sta op, heren, ontwaak, psalm 7 bijvoorbeeld. U bent er misschien wel, maar waarom merken we nu niets? Hoe zit dat eigenlijk? Klinkt boosheid in door. Hij slaapt en mijn geroep gaat verloren in het geraas van de storm. Vrees ik. Nochtans, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Wij zien nog niet... En, terugkijken naar de afgelopen week. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Met andere woorden, hij slaapt nog. Hij treedt niet op. Dat is typerend voor de tijd waarin wij leven. Hij treedt niet handelend op. Ondanks dat hij de koning is. Maar aan de andere kant is zijn woord net zo levend als dat het oud is. Als je het in het wereldgebeuren van nu werpt, in het bijzonder in het gebeuren rond en ten aanzien van Israël, dan hoor je het boven het gesproken en het rumoer van de volken uit. Begin dit jaar, 2015, vorige week dus eigenlijk, verantwoordde een grote uitgeverij van landkaarten zich over het feit dat Israël daarop niet voorkwam. De reden was dat de kaarten waren afgestemd op de wensen van de regio. Ja, wat verder weg dus naar het oosten, maar die regio komt steeds dichterbij. Het uitwissen van Israël was noodzakelijk, omdat voor de klanten het op de kaart zetten van Israël zeer beledigend was. En even daarvoor, toen was het nog 2014, december 2014, een keer ook een beetje mee bezig was. Toen was Europa drukdoende met zich uit te spreken voor een Palestijnse staat. Nou, in theorie heeft ze die staat ook erkend. En om dat juridisch en volkenrechtelijk mogelijk te maken, het moest het daarvoor gebeuren, moest Hamas om formele procedurele, procedurele redenen, zoals dat dan heette, van de lijst van terroristische organisaties gehaald worden. Het is slechts één beslissing, die la, de laatste dan, van de volkenwereld die ik uit de onophoudelijke stroom van maatregelen, beschuldigingen, resoluties en haatcampagnes tegen Israël licht. Een onophoudelijke stroom die ik herken uit wat er in Jezaja 17 staat. Een paar versen die bijna aan het eind, maar die lees ik u ook nog even voor als je op het rumoer van de volkenwereld let, dan is wat je hier ook leest. Wee het rumoer van vele volken, het is Jezaja 17 vanaf vers 12. Wee het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee. En wee het gedruis van natiën. ze maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Al maken de natieën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, hij bestraft het. En ze vluchten weg, ze vluchten ver weg. Het wordt opgejaagd voor de wind uit als kaf op de bergen. Voor de wervelwind uit als werveldistels. Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking. Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons beroven. Het lot van hen die ons uitplunderen. Jezaja 17. Er komt een dag dat hij zal opstaan en optreden. En in zijn toren zal toespreken degenen die dan in woede zijn. De Volkerenzee, die een rumoer is. De storm heeft een profetische betekenis. Het wordt donker in de wereld, het is avond. Maar ook dat de golven van die onrustige Volkerenzee tegen het scheepje dat Israël is, aanbeuken en dat dan onder dreigt te gaan. Dat is het toekomstbeeld dat we in de storm op het meer zien. En dat zit ook heel duidelijk in die apocalyptische termen die Matthäus gebruikt. Het was avond geworden, het was donker. De volkenwereld raakt in die moer en zweept het water op tegen Israël in de eindtijd. En dan zal het moeilijk worden en zwaar. En dan zullen ze uiteindelijk ook roepen om hem. Sta op, heren, ontwaak. Als Israëls ondergang dreigt, dan zullen ze in de uiterste nood... De heren, Yahweh, Shua, gaan aanroepen. En dan staat hij op. En dan zal hij komen. En dan zal hij zijn woord gaan spreken. Zijn machtswoord. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maar wat hij dan ook gaat doen, dat is de wind bestraffen in het richten van de volkeren. En het bestraffen van de machten van de lucht. De geestelijke machten die het hele wereldtoneel in rep en roer brengen en ophitsen. Ze onttrekken zich aan onze ogen. Je ziet ze niet, maar je hoort het getier. Ze zullen bestraft en het zwijgen opgelegd worden. De Heere zal de volkeren zee bedwingen. En hij zal zijn shalom gebieden. En in verwondering zullen ze dan weer die vraag stellen. Wie is toch deze? Hoe groot dat zelfs de wind en de golven hem behoorzamen. Dat is er, gemeente. Wat er gaat gebeuren als hij straks zal opstaan en zich als de Messias van Israël zal tonen, maar ook zich als de koning zal manifesteren van de hele volkerenwereld en de hele zee, de hele volkerenzee tot rust en vrede zal brengen. Zoals ons getoond is in Marcus 4 en ook in Matthäus en Lucas, zal hij dan de regie volkomen in handen hebben, en alles sturen volgens zijn plan. En zo eindigt het dan, en zo eindig ik ook. Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Amen.